Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Op de Europese snelwegen is het opnieuw druk door terugkerend vakantieverkeer. Op populaire routes vanuit het zuiden staan her en der lange files, meldt de ANWB. De Franse verkeersdienst meldde rond 12 uur vanmiddag een piek van 745 kilometer file. De vertraging neemt inmiddels wat af. Bij tolstations is het de hele dag al druk en ook op bekende knelpunten staan files. Aan de grens met Oostenrijk is de vertraging bij de Karawanken-tunnel vanuit Slovenië bijna 2,5 uur. Ook in Zwitserland bij de Gotthard-tunnel is het druk.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 Het is de elfde keer op rij dat er in Hongkong een protestweekend is ingegaan. Vanmorgen hoopt de organisatie van de protesten op honderdduizenden deelnemers. In Arnhem zijn gisteren twee mannen van 28 en 29 jaar aangehouden... met nepwapens op zak. Een getuige tipte de politie die bij de aanhouding uit voorzorg... kogelvrije vesten droeg. De mannen werden klemgereden in een auto en lieten meteen hun nepwapens zien. In Nederland zijn die verboden... De politie in Zeeland heeft afgelopen nacht twaalf bekeuringen uitgeschreven aan illegale kampeerders. De meeste gingen naar camper-eigenaren die allemaal op dezelfde parkeerplaats bij Westkapelle stonden. Ze hebben allemaal een boete van 140 euro gekregen. De politie treedt deze zomer vaker op tegen illegaal overnachten, vooral op Walgeren. Ook Zeeuwse camping-eigenaren drongen aan op maatregelen. Ze zeggen dat ze veel geld mislopen door illegale kampeerders. Het weer is bewolkt en verspreid over het land valt er een bui. Vooral in de kustgebieden schijnt de zon eerst nog. Het is een graad of 22. Morgen ook eerst kans op een bui. Daarna vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 So far. Ik Stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem, op elke stijge klonken weer van al of Jeruzalem.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 FM Zandvoort, Zandvoort. Ga met me mee, doe liefste, zeg geen nee en laat me nooit meer gaan. Jij hoort bij mij als duizend sterren rond de volle Ik Ben zo gelukkig, heel dicht bij jou, ja schat ik hou alleen.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 Ik... Oh. Zifm.nl. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat. Wat moet ik zo? Van mijn hart Ik krijg een heel apart gevoel van binnen Al raak ik jou maar even aan Dan wordt het warm en koud van binnen Ik kan niet zonder jou bestaan De eerste liefde.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 I'm no.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 Geef me nog een kans, ik smeek je alsjeblieft, geef me nog een kans en laat. Je bent bang en boos, ken je dat, er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen niet uit je kop. Wat je doet, niemand geeft je een klok. Maar God is dat wel ver, ik ben geen lievertje, maar ook geen kerel zonder haar.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 Zie FM, zie FM. Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Schudden met die toeters. Handen in de lucht. du. Zonborgen, dat klinkt rechts goed. Kor die hensje in de lucht. Zonborgen, de fiets is aan en de deur en licht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid, komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit, los, goed, jurk zit strak. Gelijk wel, vaak voor hun verpakt. Roken komen, is dichterbij. Ga er vanavond mee met mij. Oh, we gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maakt me gek met een lekker geluid. Oeh, lekker! heen en Ja! We gaan op en neer, Roken maakt me gek met een lekker geluid. Kudde met de kontje, snolle bolletje.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 Fade-in.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 Soms steeds maar staan die beesten ordinair waarbij te gluren Oh oh, ik heb zo'n last van herten in de tuin Het is toch uitgespegelijk, zoiets vreselijks U bent heel dik geworden en...